Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Dikke ruzie tussen PVV-leider Wilders en GroenLinks-PVDA-leider Timmermans. De laatste gaat alsnog aangifte doen om de AI-plaatjes die twee PVV-politici van hem hadden gemaakt en anoniem op Facebook hadden gezet. Wilders vond het ook te ver, gegaan, ver gaan en had sorry gezegd, maar Timmermans wil alsnog aangifte doen. Excuses zijn goedkoop als ze niet uh, verbonden zijn met maatregelen tegen degene die uh, dit uh, uitgespookt hebben. Ik kan me niet voorstellen dat deze twee mannen Volksvertegenwoordiger blijven. Timmermans wil dus dat de PVV-politici die de plaatjes gemaakt hebben door Wilders worden weggestuurd. Daarop stuurde Wilders... Dan weer een boze tweet naar Timmermans, zegt mijn collega Ewoud. Nou, daarmee zegt hij dus eigenlijk al dat hij niet van plan is... om uh, actie te gaan uh, ondernemen tegen die uh, PVV-kandidaten. Uh, wel maakt hij dus vanmorgen excuses op X. Dat doet Wilders ook niet vaak. En we begrepen ook dat uh, hij Timmermans uh, persoonlijk heeft geappt hierover. Vanavond staan Timmermans en Wilders ook weer live tegenover elkaar... want ze gaan in debat op televisie bij 1 Vandaag op NPO1. De Italiaanse restaurantketen Vapiano stopt ermee alle vestigingen gaan sluiten, omdat het bedrijf niemand heeft gevonden die de restaurants wil overnemen. Fabiano, Fabiano had meerdere restaurants door het land waar je snel een pasta kon scoren. Het is weer mogelijk om OV-fietsen te huren. De storing, waardoor dit overal in het land niet lukte, is opgelost. Wat er nou misging, weet de NS nog niet. En de oudste president ter wereld is opnieuw gekozen. Paul Bia mag met zijn 92 jaar president van het Afrikaanse land Kameroen blijven. Correspondent Saskia Houttuin was zijn winst een verrassing. Nee, absoluut geen grote verrassing. Want uh, Bia is al sinds 1982 president van Cameroen. Hij is een van de langstzittende leiders uh, ter wereld. En hij heeft eigenlijk al die tijd al wel zijn macht uh, ja, weten te behouden. En nu kan hij dus beginnen aan zijn achtertermijn. Wat zou betekenen dat hij president kan blijven tot hij uh, bijna de 100 jaar aantikt. In sommige Cameroense steden demonstreerden gisteren honderden tegenstanders van president Bia tegen het verloop van de verkiezingen. Die demonstraties waren verboden. Vier demonstranten zijn doodgeschoten en zo'n honderd mensen zijn opgepakt. Het weer vanavond verdwijnen de buien even, maar vannacht komen ze weer terug. Morgenochtend is het dus ook nat. Later komt de zon weer wat vaker bij. Het blijft wel hard waaien bij maximaal 13 graden. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is langzaam rijden op een paar plekken in de regio. Op de meeste plekken allemaal rond en onder de vijf minuten. Maar ook helaas een paar uitschieters. De A4 naar Den Haag bijvoorbeeld. Tussen Knopens de Hoek en Rollovar en Sveen alweer 10 minuten vertraging. En op de A5 Hoofddorp Amsterdam problemen. Voor Amsterdam Westpoort ongeveer 10 minuten extra. Daar is een ongeluk gebeurd op de stedelijke weg. En daardoor is ook de afrit dicht. Je kunt best omrijden via afrit IJmuiden. Dat is eentje eerder, namelijk nummer 2. En tot zover de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 bij Zandvoort. Uh, Voor jou hier op uh, ZFM. Ga meteen naar Monnikendam Naar uh, Piet Pijper. Want Piet, uh, jij uh, blijft maar tikken hè, op de Whatsapp. Uh. Ja, ja. Het gaat, het gaat fenomenaal op dit moment. Gaat lekker. We zit, zitten in de 70e minuut in de staat uh, 1-5. Het laatste uh, doelpunt uh, werd gemaakt door uh, Nigel Berg. Een mooie, mooie aanval onderbroken. van monochrome onderbroken. Via rechts. Mooie voorzet. En uh, daarvoor uh, had uh, Nigel is als een tweede goal gemaakt. Ook een mooie voorzet van rechts, mooi ingekopt. Dus, uh, en daarvoor had onze bukje wa water die uh, is ingekomen. Die uh, nam een, een fenomenale vrije trap van een uh, meter of uh, 25 in één keer in, uh, in, in de bovenhoek. Dus toen was het 3-1, 4-1, 5-1 in de 71ste minuut. Dus dat is uh, ja, wel een... Uh,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 Een ja, beetje felheid sporten. heb je wel nodig hoor, bij, bij sport altijd. Ja, nee, maar dat doen we ook wel. En nu is het spel. Dus uh, twee zin van nu erop. Uh, we gaan even terug. En uh, let op de app. Ja, zeker weten. En we gaan verder doorgaan en dan hoor je mij weer. Ja? Oh, Oké, okay, dankjewel hè Piet. Okay. Tot zo. Hoi, dat was uh, Piet Pijper. Ja, mooi hè. Een 5 uh, uh, daar uh, in Monnikendam. Dat gaat lekker, heren. Ja, mooi, ja Zeker weten. Ja. Nou, een beetje PSV'tje.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 Oké, okay, en uh, nou dat uh, dus uh, hier. Uh, en uh, Piet natuurlijk nog een keertje zometeen. Uh, maar eerst gaan we nog even. Ik ga uh, juist schuiven, even dicht doen. Uh, we gaan eerst nog even lekkere plaat draaien. Ja, wat dacht je van deze? Welke oh, Betty. Ik, ik, ik dacht dat de vlam in de pijp was. Ja, maar. met de vlam in de pijp. Dus ze wel met oom Jan. Mijn moeder had een broertje, dat was mijn oom Jan. En elke zondagmiddag van die. Kom en ga Dat ik echt heel veel van hem hou. Krijgt die tranen in de ogen en hij toont opeens vrouw Het wordt wel even wennen voor ons allebei. Alice, stal op tralies tussen al mijn jaren. Laat maar... Leuk hè, dan komt Danny Christian in een keer weer bij ons uh, langs. Ja, zo dus gaat met, het Rosa met de Rosamunde. Met waar <laughs> ik straks uh, uitgebreid met hem over uh, gepraat heb. Ja, ja, ja, maar ja, ja. dat was helemaal niet de bedoeling. Nee. Want uh, even kijken of hij het niet doet of zo, uh, deze. Ja, wel. Nou, ja. Deze had het moeten zijn. Die ja, stond echt, uh, echt achter uh, geprogrammeerd, om het zo maar even mooi te zeggen. Janko ja. Wagner. de dag naar de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 te wachten, misschien dat je komt. Dat ene moment dat ik heb gekend, vergeet ik nooit meer. Ik hoop dat ik jou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 op het middenveld een prachtige mooie een actie deed en een of twee man passeert en gaat volgens naar de aanval en is heel leep in de verse hoek voor de hele lange keeper gaat hij precies erin dus het is 6-1 en uh, nog uh, 82 minuut, nog een minuut of 7-8 maar we hebben alles doorgewisseld nu alles, alle wissels zijn ingezet dus uh, de re van, van der Meijen, de meijden bier is erin gekomen de jongen van Oortman Oortmansdoer is erin gekomen en ook uh,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 vleugels van uh, niemand anders dan Prince. Het succes uit de jaren 80 van uh, Sheila E. Door de Klemmers Live. We gaan uh, weer uh, pit reporten. Want het is al, ja we zijn een beetje later Rindel, uh, merk ja. ik eigenlijk. Ja, we laten hier allemaal wachten gewoon hè. Ik, ik hoor dat je iets met 6-1 voorstaat. Ja 6-1, was... die doelpunten <laughs> moesten er even in natuurlijk. Uh. Oké. Okay, hey, ja, goedemiddag, uh, welkom goedemiddag. weer. Goedemiddag. Ja. Zo, zo, zo, zo, wat gaat het lekker met Max hè. En wat een toppetje daar hè? Gewoon uh, even gewoon uh, één uh, ja, één afstaan. Aan iemand die ik ook helemaal niet slecht weet hè. Maar, uh, nee, die, zeker nee, niet. Ik, nee, en die zat in hey, feite weer voor tsunoda. Toen had ik zoiets van, ooi oh, joi joijoi, jo, jo, jo, jo, wat gebeurt er allemaal? Ja, dat en kan je, niet, hè, dat, dat mag niet gebeuren.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 Ja, het, het, het wordt gewoon toch uh, een taak afwachten. Een hele spannende kwalificatie natuurlijk uh, dat er gaat komen. En nog even, we hebben nog een derde training volgens mij. Zeker, ja, knap uh, half acht, hè, geloof maar, ik, half acht. Ja, maar acht uur en daarna gewoon de kwalificatie. Dat is natuurlijk, daar moet alles op gaan draaien natuurlijk. En ja, jongens, een Paul in Mexico is niet altijd.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 Dus als jij op een schotlijn staat, als derde, is ja. dat ook helemaal niet verkeerd. Voor, uh, uh, daar kan je mooi slipstreamen en uiteindelijk dan toch eens die, die eerste bocht doorkomen. Ja, je hebt iets dus... van uh, 800 meter, hè, voordat uh, ja, de bocht ja. er is. En dat, en dat is een heel eind, hoor. Ja, zeker. <laughs> dat is een heel hend. Zeker weten, hè. Dus, uh, dus, uh, uh, ja, hoe lang is dus... rechte rechteind bijvoorbeeld van Zandvoort uh, bij elkaar? Ja, niet zo lang, volgens mij. 400 N meter. Vijf. Nee, dat denk ik ook Deze niet. Daar Rick, je ook geen, uh, geen 800 meter mee. Nee, nee, nee, dan zit je naar Muiden. Dat gaat niet lukken. <lacht> maar, dan, dan wordt het wel een heel bogi, zo om te zeggen. Dan heb je nog wat duinen meegepakt? Ja, <lacht> maar, zeker weten. Nou ja, maar, maar hoe heet dat? PRS wordt natuurlijk wel gemist daar, uh, bij deze Grand Prix. Nou ja, heel simpel. Wat max is voor Nederland was, PRS natuurlijk voor die Mexicanen. Uh, daar, daar komen ze op. En ik heb het nu gezien met die trainingen. In het verleden zaten de tribune daar wel helemaal vol. Hè? En die waren nu gewoon ook in het stadion toch wel redelijk leeg. Dat ik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 uh, dat ging nou niet lukken hoor. Dus, ja, de wedstrijd zal het wel vol zijn. Want het is altijd natuurlijk wel een prachtig stadion waar ze in rijden. En één groot feest. En zeker de afloop. Uh, is dat gewoon, denk ik, net zoals in Nederland. Een echt feestje. Dat is sowieso mooi. Ja, want, uh, ja die afloop. Daar staat mij wel bij. hè, Dat dat altijd een uh, hele speciaal is ook. Uh, die auto's die worden ergens. Uh... ...geparkeerd op een gegeven moment toch, of zo? Ja, die worden onder, die worden onder het podium geparkeerd... ...en ja. je staat dan met een liftje ga je naar boven ...en er zijn vroeger van Max hele mooie beelden van... Heel, ...die heel, uh, ja, een beetje gewoon zo van... ...nou joh, ik heb ook geweest dat je gewoon op die auto zit... ...en dan naar boven komt... ...en dan hoor je dat hele stadion hoor je helemaal uit de dag gaan... ...ja, dat is gewoon wachten met een hoop vuurwerk... een hoop muziek natuurlijk... Of Mexicanen zijn echt gek op muziek... ...wij zijn gek op muziek... ...daar kunnen we ze echt van... ...dat weet ik uit, uh, uit de ervaring... Uh, ...ja, jongens, dan is het gewoon één groot feest... En,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 Ja. Dus ja, het is ongelooflijk groot uh, daar. Ja, het is ongelooflijk groot. Okay, je kan het, uh, als je uh, ook al met het vliegtuig hoofd vliegt, het niet begrijpen. Nee, het is zo prachtig dat nee, dit nee. soort want natuurlijk ook al oud is, hè? Jongens in de, jaar, in de jaar 70 en jaar, 60 met die Ogeré, hè? Met de, natuurlijk de Rodriguez-brothers uh, daarbij. Ja, ja en gewoon. Het was wel heel anders hoor. Daar zaten de mensen in het gras naast de baan, hè? kan je niet voorstellen. Ze zaten in het gras naast de baan, hè? Zaten de toeschouwers hè, te kijken. Ja. Er moet auto's tussendoor. Ja, ja geweldig. <laughs> Hele, hele andere tijden. Ja, zeker ah, weten. Een feestje, laat de Mexicanen er een feestje van En ik weet niet of u de beelden gezien heeft: dat George Ruschel, die heeft op de tribune gezeten bij VTE, bij de eerste vrije training, met een masker op zijn gezicht. Want iedereen heeft daar een masker op, doodmaskers even zo. En die is niet opgevallen, dus dat is goed. Die is niet opgevallen, oh jee. Die is niet opgevallen. Oh, dat doet hem goed.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 Ja, maar ik vind het altijd wel een beetje moeilijk van uh, in zo'n vt heen en die jongens gewoon aan boord. Zijn ze uh, voor het team bezig met dingen uit te zoeken? Zitten ze met veel plezier aan boord? Zitten ze dat niet? Uh, en misschien hebben ze Lindblad wel echt in uh, een dus de naar buiten gest, uh, gestopt. En zat ze nodig daar niet in. Dus je weet nooit wat het team aan het doen is, hè. Kijk, het is natuurlijk heel goed op een cv. Als uh, als je uh, als hockey of wel misschien toekomstig om te heen rijden, een van de rijders van het team natuurlijk helemaal gewoon wegrijdt. Uh, wat Lindblad natuurlijk in principe deed.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 Absoluut niet. Dus uh, we gaan het zien. Misschien... Ik, ik denk dat het een hele mooie... Ik, ik, jongens, uh, Mexico wordt altijd een hele mooie uh, campri met heel veel gesneur van de rijders aan boord. Want ze lopen altijd de mekker aan boord daar, dus dat vind ik altijd ook wel heel erg mooi. Maar waar uh, waarover ook... mekkeren ze dan? Nou ja, van hij snijdt me af of uh, heb je gezien wat hij daar, daar aan het doen is. En ze hebben alde, zeker in die stadionsecties, hebben altijd wat chasseuren over een andere rijder. En uh, hij is een idioot, hoor je dan weer op de radio roepen. Uh, uh, uh, uh, op een of andere manier, misschien komt dat door die hoge lucht er is. Dus op uh, hoog niveau, hè, eile lucht.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 Ik wens je uh, heel veel plezier, uh, Rindel. En geniet nog even van uh, de overvaart uh, naar uh, Engeland. Ja, dat komt goed aan. Het is, het is een beetje winderig. Dus uh, het is een beetje heen en weer. Uh, oké, okay, zijn er al mensen steeds ziek geworden? Of? Uh, valt ik, het zie, heel, ik zie heel veel grijze mensen om me. Oh, oké. Okay, okay, okay. Nou ja, als het bij jou maar niet dus, zo is, toch? Ik bij jullie? In geen van, gelukkig niet. Nee. Ja? Mijn, mijn meisje wel, hoor. Die zit ook oh, die wel? uit te kijken. Oh, die wel. Vanavond wordt dat geen uh, romantische uh, gebeuren. Dat, dat zit er niet. Meer in, uh. er zit er niet meer in. Dat nee. Maar ja, dan ga je gewoon lekker race kijken. joh. Dan uh, doe je wat anders. Of uh, kwalificatie. ja. ga zijn slapen en dan ga ik wel lekker de race kijken. Komt helemaal goed. Precies. Dankjewel, uh, Rendel. Heel okay, veel plezier volgende... in Engeland hè, en tot volgende week. Dank. Absoluut. Oké, okay, hoi. En als de klok laat de tijd is...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 Voorzitter, ik ben geboren in de liefde.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 Want de klok gaat terug. Van drie uur is het in één keer twee uur. Dus uh, we dus gaan... we gaan ook een, een, een uurtje langer werken. Ja, <laughs> ja uh, en weet je wat je ook kan doen? Gewoon een uurtje eerder aan het ontbijten, zeg maar. Dus uh, ja, uh, dan heb je een langere zondag. Een lekkere, lekkere, lange ontbijt. Wat ja. dachten jullie van lekker even uitslapen? Ja, <laughs> ja dat is ook Van profiteren dus. Ja, nee, ja nee, dat doe je ja. ook goed. Nou ja, we gaan hem terugzetten, dus de klok. Nou ja, dan uh, moeten we deze maar weer draaien, hè? toch?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 Me, making love to his tonic and gin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 coming to see, to forget about life for a while.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 Nou, ik heb het wel gekund hoor. Ja, ja een beetje nee. hoor, een beetje. Ja, ja, ik ook een beetje. Een, een heel klein een happy beetje. birthday to you en vader Jacob. Ja, maar, uh, ja, ja vader daar, Jacob daar, uh, daar had ik ook gedaan. Het het dus, daar daar uh, blijft het een beetje bij. Ja, precies. <laughs> nou ja, zo dadelijk krijgen we het uh, pianoconcert van uh, Fred. Heb je, je piano meegenomen? Of? Ja, ik heb, uh, <laughs> ik heb hem meegenomen, al die knopjes. Uh, ja. Uh, ja, dat nee, is, uh, nee, gewoon uh, voor, uh, voor de luisteraars. Wat gaan jullie zo meteen uh, allemaal nog doen na vijf uur? Nou, ik, ik ga lekker een muziek draaien. In ieder geval verzoekplaten draaien en... Uh,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 Dat is dus bij jullie, bij Zandvoort, voor jou de laatste twee uur. En dan mag jij de muziek gaan bepalen. Ja, en dan, uh, nou ja, dat... dat uh, en de luisteraars dat, natuurlijk. En de luisteraars dus, uh, natuurlijk. En uh, ja, dat, dat blijft toch een beetje, denk ik, in de, in de, in de trant van de jaren tachtig ook. En het blijft een beetje zfmartiesten.nl? Ja, daar, uh, daar kunnen ze dus verzoekjes aan krijgen. Dus www.zfmartiesten.nl En daar... Uh, ja, eventjes linksboven of nee, rechtsbovenin klikken en uh, dan komen ze automatisch weer hier terecht. Dan zit je meteen live in de studio, ja, dus kan kun je jouw verzoek laten. Oh ja. ja, 5730393 of 5731969. En dan uh, krijg je de heren uh, Richard of Fred gewoon persoonlijk aan de telefoon. Hoe mooi is dat? Ja. Dan gaan we nog een heel mooi nummer draaien van uh, Michael Jackson... Uh,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 Better play For joy, forgiving If we try, we shall see In this bliss we cannot feel Near our dream we'll stop existing and start living Then it feels that always Love's enough always us growing I'm hey. Ja heren, dat zou mooi zijn hè. Dus vandaar dat ik hem ook even wilde wil draaien. Here the world. De single van Michael Jackson. Zometeen uh, uur 4 en 5 van uh, Zandvoort voor jou. Ik uh, moet jullie helaas uh, uh, in de steek laten. Maar uh, de volgende ben ik er gewoon weer bij hoor. Op de ja. daar ga ik vanuit hè. Je weet het nooit als uh, we, mens. maar wij uh, gaan er, We gaan er in ieder geval vanuit. We gaan er zeker vanuit. Ik wens jullie heel veel plezier. En de luisteraars, bedankt voor het luisteren naar mij. Maar blijf vooral luisteren naar Frits en Richard met de laatste twee uur. En dat gaat weer heel gezellig worden. Dat koekje heeft het hem gedaan, hè? Gewoon moet nou, nou, nou, nou, nou, oh, ja, nee, je roest. Oh, nee, niet. Zo erg is het ook De niet. sprits, daar had ik het over. Nou, maar dat is, uh, ja... Nog steeds, die, die, die, nog steeds. Die, die, dat, nog steeds, dat, uh, uh, dat, dat, dat, dat moet de slide is. Oké, oké. Er gaan overheen. En, nou ja, we wachten het al, Frit. Dank ja. uh, in wel. Tot de volgende week, dan ja, ben ik weer met... En een, uh, een hele fijne avond, Rob. Ja, jullie ja, ook. Een fijne, fijne race, kwalificatie ja. en uh, alles. En hier is Tiers voor Viers als laatste voor vijf.